Het aantal vrouwen in topposities steeg van 9,1% in 2011 naar 10,4% dit jaar. De jaarlijkse Open Monumentendag staat dit weekend in het teken van de historische buitenplaatsen. In zo'n 330 gemeenten zijn landgoederen en buitenplaatsen opengesteld voor bezoekers. Meer dan 4000 monumenten zijn gratis voor iedereen toegankelijk. Ook worden op veel plaatsen speciale rondleidingen gegeven. De afgelopen jaren trokken de monumentendagen ruim 900.000 bezoekers.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 Het weer. Het wordt een zonnige dag. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog iets warmer. Dit was het NOS-journaal. ABB-verkeersinformatie. Op de A2 bij Maastricht wordt het hele weekend aan de weg gewerkt. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat nu file... tussen Meersen en Maastricht, 3 kilometer. Ook op de A12 bij Utrecht wordt richting Arnhem aan de weg gewerkt... op de hoofdrijbaan. Tussen knooppunt Oude Rijn en knooppunt Lunette staat 5 kilometer file. U kunt daar beter de parallelbaan nemen.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 De nieuwste BBC-serie van de makers van Life and Frozen Planet. Vandaag DVD 1, gratis bij de Volkskrant. De Tweede Kamer wil dat er een einde komt aan onverdoofd slachten. maar de Eerste Kamer wil daar nog niet aan. Geef een duidelijk signaal. Kies partij voor de dieren. Vandaag, gratis bij de Volkskrant. DVD 1 van de serie Earthflight.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 Nieuws show. Presentatie Peter de en Mieke van der Wij. Welkom bij alweer het laatste uur van deze show. Ingrid Hogevorst, over een minuut of twintig ben jij onze boekenmadam. Ja, wat heb je meegenomen? Nou, ik had er echt een, een heerlijke week, want ik heb drie grote romanschrijvers bij me. Namelijk Tony Morrison, daar ben ik echt de favoriet van. De 81-jarige Afro-Amerikaanse auteur. Die uh, haar pen vind ik bespeeld, zoals een jazzmuzikant zijn instrument. 81 jaar, schreef een nieuwe roman, Home, net verschenen Nederlandse vertaling: Thuis. Prachtig boek over geweld, hartstocht, berouw. Een mooi, heelend boek, ga ik straks vertellen. En dan, uh, de meeste luisteraars kennen hem wel. De Deense bestseller-auteur Jens-Christian Grundahl. He, schrijver uh, Peter houdt er ook erg van, van Scandinavische Relatieromans. <laughs> over veranderende familieverhoudingen nou is in al de, de complex noodzak. in tijd. al die types. <laughs> maar uh, nieuwe titel, Voordat we afscheid nemen. Hmm. En dan uh, als derde, David Grossman, uh, de Israëlische auteur die vijf jaar geleden zijn zoon Uri verloor. Twintigjarige uh, jongen sneuvelde in de oorlog. Hij schreef er een heel bijzonder boek over. Ik zeg niet roman, want het is geen roman. De titel is Uit de Tijd Vallen. En uh, hij gaf het de ondertitel: Een verhaal in stemmen. En het is ja, een combinatie van een treurdicht en een tragedie in boekvorm. Heel bijzonder. Goed, zo meteen dus. We besluiten de nieuwsshow vandaag met de heropening van het museum Vrolijk. Met 10.000 skeletten, schedels en preparaten op sterk water. Ook aandacht voor hoe de klassieke oudhond ons heeft gevormd. Maar we beginnen met een man die niet opgeeft. She landed on my roof, met love from Venus. Ship ran out of gas. Fast as light, love came between us. Flashing girl out of space. I'll never turn you off. Well. Future love. Making future love tonight. That's right, that's right, that's right. Making future love tonight. It's alright if I love you. It's alright if I don't. I'm not afraid that you run away, cause you got to feel honey that you won't. Supersonic lazy love. I'll never turn it off. Future love Making future love tonight That's right, that's right, that's right Making future love tonight All you need is Beep, beep, love All you need is Beep, beep, love Love is such a deep, deep feeling Future love Future love Future love, future love. Future love is on the rise, that's right, making future love tonight, that's right, that's right, that's right, we're making future love tonight, this morning, I mean. Yeah. Ja, super hoor. Ja, Hartstikke goed, wel. schrijf aan. En, uh, Live gespeeld dus, dat mogen duidelijk zijn. Het album is een klassieker. De hoes is legendarisch, een zwart-witte foto... met een hand graait vol in de blouse van een vrouw. Het is het jaar 1977 en de Haagse popband Grupo Sportivo... lanceert het album Ten Mistakes... en behaalt nationale roem op de golven van de New Wave. De LP wordt deze maand opnieuw uitgegeven voor de liefhebbers... en wel op vinyl... En ook nog weer het vinyl. Frontman Hans van den Burg, u hoorde hem net, is onze gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we gaan nog net naar... praten. Ja, nee, het ja. nee, was laat vanavond. Gisteravond. Ja. Gisteravond. Je in Dordrecht, hè? Ja, Bibelot. Leuk? Bibelot, Bibelot. Ja. ja, heel leuk, ja. Ja. Ja. ja. Alleen maar fans. Louter succes. <laughs> Op welke ja. nummers gaat de zaal dan uit zijn bol, dit? Uh, het maakt niet zoveel uit. We spelen oud en nieuw door elkaar. Dus ook nieuwe nummers van, la van latere platen. En de sfeer is over het algemeen zo goed dat... Uh, dat ze ook, we hebben een nummer dat heet Do, Remi, van Ti, Do. En dat, uh, dat is altijd ook een groot succes. Eigenlijk in principe kennen ze dat niet natuurlijk. Nee, hey, 40 plus of niet? Ah, in nee, de ook weer niet. Ook niet alleen maar. Dus uh, ook uh, oudjes. Uh, maar ook... Uh, 50 plus. Ouders <laughs> met kinderen. En, uh, oh ja? Ja, die dan weer, ja, zoals het werkt bij, uh, bij de Beatles of bij, bij andere bandjes. Dus dat ja. gaat van generatie op generatie. Ja, nou, dat, is ja. dat is wel bijzonder. Dat je die al die verschillende leeftijden dan in de zaal hebt. Ja. Dit nummer staat ook op die ten mistakes, ja, hè? als het goed is wel. Als ja. ik me nog weet herinneren. <laughs> je speelt met, met band, hè? Uh, op de... Op de? Nou oh, ja, teamplaat. Zoals gisteravond. Ja, met, met de volledige band. Met, ja, ja. met dames en alles erbij. Met, met de achtergrondzangeressen. Ja, natuurlijk. Komen we straks ja. terug op de ja. achtergrond. Ja, zeker. Oké. Okay. Uh, Goede herinneringen, mooie herinneringen aan de klapper, eigenlijk voor jou, in ieder geval, die mistakes, hè? Ja, nou ja, je was er in principe helemaal niet mee bezig. Je maakte je was blij dat je een plaat kon maken. Op een gegeven moment blijkt hij gewoon dat, dat die aan het doorbreken is en uh, dat er 60.000 exemplaren voor verkocht zijn. En dat ja, en dan gaat het voor de rest ook verder. Maar je, je, je, je gelooft het eigenlijk gewoon helemaal niet. Dus het komt echt op je af. Maar. Je bent heel lang daarna nog gewoon doorgegaan. Nog steeds. We ja. zijn sinds die tijd gewoon doorgegaan, ondanks alle misverstanden. Ja. Wat zijn <laughs> Wat? die misverstanden dat al lang uit elkaar zijn gegaan we ja. een beetje. Uh... ja, het heeft toch wel zijn ups en downs gekend. Uh... Ja, maar je werkt uh, gewoon als het als, als er weer behoefte aan is, maak je een plaat. Of als je inspiratie hebt en dan ben je. Het is gewoon werk. Dus op een gegeven moment oh. heb je even geen. Uh, ben je alleen maar aan het optreden en, en maak je geen platen. En dan volgende keer denk ik, we moeten weer eens een plaat maken. Dus uh, dan, dan ben je dan voor de pers, of voor, voor de, nog niet eens voor de mensen in het land... maar voor de pers ben je weg. Ja, waarom heeft die plaat eigenlijk ten mistake? Zit daar nog een verhaal achter? Ja, wij vonden het leuk om, uh, om de flaters die je met meisjes uh, sloeg... Uh, uh, gewoon om die in beeld te brengen. Dus je gaat een ijsje halen, maar die zijn gesmolten als je terugkomt op het strand natuurlijk. Of je had, wat Woody Allen ook zag ik ook, in die tijd was ik ook groot fan van. Dan haal je een LP uit een hoes en die, en die laat je los en die schiet door de hele kamer. en Omdat je aan het uitsloven bent, gaat het allemaal mis. Dus dat zijn dan ten mistakes uh, op allerlei uh, vlakken. En zij ziet een hele leuke, stoere jongen en, en je bent zelf een nerd. En, uh, en, en, en dat in, op de voorkant staat ook, die, die, dat meisje wordt daar gepakt. Omdat, uh, en, en die jongen zit daarnaast zo'n beetje te kijken van ja, het zal wel. En dat gevoel heb ik zelf eigenlijk ook altijd een beetje gehad. Als er dan stoere gasten kwamen. Of uh, die een beetje van het gingen praten. Dan, oh, dan zat je er oh, een beetje bij. Die, die, ja, jij staat te kijken terwijl ze... Ja, maar vriendin dan ging in ik daarmee eens spelen. Want daar kan ik dan weer mijn aandacht oh, met ja. mee krijgen. Dus ja. dan, dan is die jongen weer... Uh, die, ja, die kan wel weer gaan gewicht heffen of zo. Of aan de, de reksok gaan hangen. Je, je maar dat maakt niet zo'n indruk bij die meisjes die ik nee, leuk ja. vind. Je, je, je beschrijft jezelf als een enorme sukkel. Maar volgens mij ben je dat toch niet? Nee, nee. want Dat is mijn image natuurlijk. Want dat bleek dat sukkels zijn, blijkt ook gewoon heel goed te werken, dus uh, dat, dat hebben we volhouden. Mm -hmm. ja. nee, het is voor mij veel moeilijker om een sportman of een, uh, of een hele ergens heel stoer in te zijn. Het is voor mij veel makkelijker om te struikelen of om uh, een beetje zullig erbij te zitten. Dat is veel interessanter voor mij. Maar, <laughs> maar goed, die, die plaat wordt dus nu opnieuw uh, uitgebracht op vinyl, ja. wit vinyl. Ja, dat is ook, dat ook nog zo'n jongensdroom dat je ooit zag. vroeger zag je alle mensen die hadden dan gekleurd vinyl en jij niet. Want dan had de platenmaatschappij gezegd... nee, hey, dat is te duur hoor, of uh, waarom eigenlijk, want het klinkt net zo goed. Maar nu kunnen we eindelijk ons zin doordrijven. Dus... En de platenmaatschappij zelf kwam met het idee om, uh, om het op vinyl uit te brengen. Twee keer tien inch, omdat dat natuurlijk... Uh... Er staan ook vier bonenstreeks bij, dus er zijn nogal veel nummers op een LP gewoon. Een dus twee alweer, keer tien inch, ja. En de, de, die zijn ook niet zo groot, hè. er zijn tussen een single en een LP in. Een EP? Nee, een EP is eigenlijk een Nee, Dit is 10 inch, dat is dan net iets groter. Ja, precies. En nu kan je eindelijk je zin doordrijven en iets moois uitbrengen. Maar luister eens, wie heeft er nog een platenspeler? Iedereen. Ja, jullie weten het hier misschien niet, want je bent nogal ingesloten. Nou, ik heb er ook nog een, maar... Gebruik je nooit? Nee, maar toe, ja. vinyl, is, wil... vinyl is helemaal terug. En het komt zelfs steeds sterker opzetten. Dus... Ik, ik laat wel eens ja, aan, aan mensen gewoon thuis... onder kleine groepjes toch? Maar niet echt, in, uh, sorry Peter, en toch niet echt gewoon over de hele linie? Ja, over de hele linie. In Amerika echt, uh? of, ja, er wordt heel veel vinyl besteld. En, en bands die echt iets bijzonder willen doen... brengen ook hele bijzondere platen uit op vinyl. Met een boek erbij, foto's of wat dan ook. Maar daar, zodoende uh, heeft de consument toch iets om te kopen. Anders dan gaan wat, ze het alleen maar zitten downloaden. Wat is de... Uh, ja, snap ik. Dat, dat je iets bijzonders koopt. En wat is dan de oplage? Dat is in ons geval uh, natuurlijk wel minder dan bijvoorbeeld bij U2 of bij, uh, bij Radiohead of wat dan ook. Maar die brengen ook allemaal hun platen uit op, uh, op vinyl. Maar dus. hoeveel, hoeveel ze komen er? En bij, bij? hun is het gewoon een, uh, een hele flinke oplage natuurlijk. Dat loopt in de tienduizenden of weet ik veel wat. En bij jullie? bij ons uh, Wij hebben de eerste 500 genummerd en daarna okay. zijn er nog uh, 500 of zo die... Uh, die gewoon zwart vinyl zijn, geloof ik. Oké, okay, dus die zijn dus er 500... Het, dus dat, dat, dat maakt op die manier ja. iets bijzonders van. Zodat mensen nou, denken, ik kan 1 tot en met 500 op wit vinyl kopen. Ja. En nou, dat heb ik dadelijk in huis. Ja, en we gaan er ook drie weggeven. Ja, dan moet, Precies. ja leuk toch? Daar moet de luisteraar trouwens wel iets voor doen. Uh, u moet het antwoord weten op de volgende vraag. Nou, Hans, stel jij die vraag maar. Oh ja. Okay. Nee, <laughs> weet, we vergeten... Moet ik het, Hoe ik heet het? ik? Nee, eh... Um... <laughs> Uh, uh, hoe heette de zangeressen van ons vroeger? Ja. Ze heette, ze, nu zijn het uh, de Bombita's, ja. maar vroeger hadden ze een andere naam. Oké, okay. dat antwoord moet u mailen naar nieuwshowtros.nl. En de eerste drie groene inzenders worden dus beloond. En die krijgen dit, uh, uh, ja, dit begerenswaardige uh, witte dubbelalbum ja. van uh, Grupo Sportivo. Ja, misschien zijn ze wel gesigneerd, je weet het maar niet. Oké, okay. nou, nog mooier. Goed, de eerste drie. Dus uh, ik zou zeggen, als u het wil mailen. @tros.nl. Gaan we nu nog een nummertje draaien of doen we het dadelijk? Laat dan eerst maar het nummertje komen. Van groepen sportieven zijn die antwoorden al in de, de komen ook binnen. Ja. Zijn er allemaal een stel goede? Nee, ik geloof dat het, het ja, wel. Wow. Ja. gaan we ze hier zo, zo noemen? Nou. nou, misschien op het einde nog van dit de... ah. Nou, dus kan ik het wel even zeggen? Nee, wacht, wacht nog maar eventjes. Nog, nog niet noemen, nog niet noemen. Oké, okay. um, okay. morgen sta je weer op het podium. Ja, we sterker nog wel even dus het, het, het, ja. de mensen in het land laten weten dat we het theater ingaan. Hè? Met Temme met Steaks gaan we integraal spelen. En daarvoor, voor de pauze, spelen we een programma uh, waar, je, een, een, waar je kan horen waar wij onze inspiratie vandaan hebben. Dus uh, ik, word, ik word daar in een soort uh, opstelling daar geïnterviewd. En dan de fragmenten die je hoort zijn nummers waar wij door geïnspireerd zijn in die tijd. Nog zijn? Noem er eens één. Een. Ja, dat is natuurlijk de Doors of de Animals ja. of de Dem... of uh, al die bandjes die je toen had. Ja. De Outsiders. En ik, <laughs> en ik begreep dat je in het voorprogramma van Nienhagen ook... Uh, ja, dat is uh, zondag. Dat ja. is uh, morgen. Nou, dus. De, de, dan, de, de, dan, de, de 70's het, het uh, her herleven gewoon helemaal. Goed, dankjewel, uh, Hans. Grupo Sportivo uh, doet het dus uh, nog steeds. Beter dan ooit. Meer informatie allemaal nog te krijgen dus op www.newshop.nl Er staan ook de data en de toerdata op. Hartelijk dank. Deze week is in Nederland de vertaling verschenen van het boek Love, Sex and Tragedy. How the Ancient World Shapes Our Lives van Simon Goldhill. Goldhill is als hoogleraar Grieks literatuur en cultuur verbonden aan de University of Cambridge. En hij wijst ons in dit boek op het belang van de vormende functie van de klassieke oudheid. Hoe beter ons begrip van de klassieke oudheid, hoe beter wij ons eigen moderne maatschappij kunnen doorgronden. Over dit boek dat als Nederlandse titel kreeg Liefde, seks en tragedie hoe de oudheid ons heeft gevormd gaan we praten met klassicus en cultuurhistoricus David Reijser. Hij heeft het boek gelezen en hij gaat komende maandag Simon Goldhill interviewen. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, in de Independent noemde dit boek in een recensie briljant. Vindt u dat ook? Jawel, ja. ja. Nee, het, is, het, het is bewust briljant, ja. ja. Wat is nee, bewust nee. briljant? En, nou, het bewust briljant is dat uh, Gold Hill echt... Uh, uh, eens eventjes een poepje heeft willen laten raken. Oh ja? ja. En, en dat poepje is? Het uh, ah. poepje is um, een, een, uh, um, een volwassen manier... Uh, van uh, de uh, verdediger van de stelling dat die oudheid vormend is. En volwassen wil zeggen niet dat wij alles aan de oudheid ontlenen. Hè, uh, kortom dat de oudheid als een autoriteitsargument gebruikt wordt. Hè, om um, um, moderne uh, fenomenen te verklaren en daarmee dus ook uh, uh, gewichtig te maken. Maar uh, een manier, of, of hij laat zien dat die oudheid telkens opnieuw gebruikt is. En daardoor He, doordat men dingen in die oudheid geprojecteerd heeft... en dingen in de oudheid gezien heeft... die er misschien niet altijd in zitten ook. He, dus interpretatie ervan heeft gevormd. Het is die reeks van interpretaties die onze moderne identiteit gevormd En dat is vaak niet herkenbaar voor de mensen die het eigenlijk in hun dagelijks leven gebruiken. Of daarmee te maken hebben. Ja, hij probeert heel consequent te laten zien dat... Uh, dat heel veel dingen die wij doen... Geeft u eens een voorbeeld. ...te maken hebben. Uh, nou, bijvoorbeeld zijn, zijn, uh, zijn bespreking van de lichaamscultuur. Ja. Uh, en met name de, uh, het, het vorm van, van het ideale mannelijke naakt. Hè, van de, de bodybuilders, zullen we maar zeggen. Ja. Slim en zo. Uh, um, getraind. Uh, dat, dat voert hij terug, of dat brengt hij in verband met... Uh, uh, idealen van Griekse schoonheid. En, uh, uh, uh, hij maar dat doet hij ook dat, heel overtuigend, hoor. Dat doet hij ik. heel overtuigend. Ja. Hij contesteert het, niet heel expliciet, maar hij, hij suggereert het wel. Uh, met natuurlijk houdingen ten aanzien van uh, uh, mannelijk fysiek... die in um, andere culturen vaak... Uh, hun, uh, uh, uh, vaak op geld doen. Bijvoorbeeld uh, hè, lekker blank, want geen zon. Want een beetje een kerel die zit lekker thuis. Hè, die hoeft niet te werken. Uh, <lacht> en uh, lekker vet, want een beetje een kerel heeft genoeg te eten. Niet waar? Uh, dus dat, dat, dat zijn natuurlijk hele andere idealen die mogelijk zijn. Hè? Dus is heel, je, kan, je kan met het uh, uh, menselijk bestaan vele kanten op. En Goldhill brengt steeds de kant die wij opgegaan zijn... op een of andere manier in verband met de oudheid. Of het nu uh, uh, een, een, een, een parallel betreft of juist een contrast. En vindt ja, u al die voorbeelden ook overtuigend? Hè? Nou, uh, ja, ik, kijk, het, een van de punten... Dit boek is dus een polemisch boek. Uh, het, is, het is een boek dat um, ingaat tegen... De dwepers. De dwepers, dat, dat, dat zijn de liefhebbers van het gymnasium... waar ik trouwens zelf ook een liefhebber van ben. En uh, Goldhill zelf ook, zoals hij wel eens ergens heeft geschreven. Maar uh, de liefhebbers van het gymnasium in een wat meer blinde zin... in een, in een, in een zin van, van, van dweperij, van de oudheid is mooi, de oudheid is goed, je wordt er een beter mens van. Als je je ze uh, vraagt of ze en, en wat te willen, dan krijg je Latijn te horen. Nou, eigenlijk, eigenlijk er zijn natuurlijk heel veel mensen die toch uh, uh, diep in hun hart um, uh, denken, en zo werkt het ook in onze maatschappij tot op zekere hoogte nog wel, dat als je met kennis van de oudheid kan schermen, dat, dat je iets meer prestige geeft. Zeker, ja. En, um, en daar is het Polenisch. Behalve Tegen. bij de mensen die natuurlijk geen idee hebben waar je het over hebt. Nou ja, dat is een strijd die gegaan is. En ja, maar, uh, ja, maar ja. Die, wordt, die, die groep wordt natuurlijk steeds groter. Ja. Hoewel, als je ziet hoe dat met het gymnasium gaat. Uh, dat, ah, he, het, dus, kijk, het interessante is natuurlijk op het ogenblik gymnasium... iedereen wil erheen, maar niemand wil Griekenland en Precies, <laughs> ja. ja, dat is ook ja. terug. Maar dus, is, is ja. hij omstreden in zijn vakgebied? Is hij een enorme uh, naam? Uh, hij is een echt, het is een enorme naam. Okay. Het is een, een, een van de briljantste mensen die ik ken, eerlijk gezegd. Uh, die intelligentie die is splijtend. <laughs> ja. Uh, uh, ja, dat is echt uh, onvoorstelbaar. Ja, Waar blijkt dat uit? Nou, uit zijn deba debatteren techniek, maar ook uh, ja? uit, uit zijn abstractievermogen. Hij heeft een nieuw boek geschreven over Sophocles waarin hij iets heel leuks doet, de eerste helft van het boek gaat over... het belang van een filologische benadering van die tekst. Filologisch wil zeggen tekstgericht, laten we maar zeggen. Dus een, een benadering van, van de stukken van Sophocles, de Gelis uit de vijfde eeuw voor Christus, van Athene, van Sophocles... Die, er, uh, uh, die erop gericht is om de betekenis van de woorden te achterhalen... en de manier waarop woorden gebruikt worden. En vervolgens in de tweede helft van het boek gaat hij laten zien... Hoe die betekenis van die woorden in de 19e eeuw en met name late 18e en 19e eeuw in Duitsland euh, zijn ingevuld als het ware voor ons. Het, het gaat nu te ver om dat heel. Nee, maar doe, doe ook weer eens even een voorbeeld, want dan krijg je toch een lezen nou, euh, Bijvoorbeeld um, de rol van van het koor in tragedie. Um, he, he, he, Wagner heeft wel eens gezegd uh, dat zijn orkest eigenlijk een koor is. Dat, dat, dat de orkestfunctie... ik vind het ook altijd het mooiste bij Wagner, maar goed... dat dat eigenlijk de functie van het koor in Antike Tragedie overneemt. Um, daaruit spreekt een... Uh, he, want dat orkest is alom aanwezig bij Wagner. Dat is, dat, dat is waar. En altijd eigenlijk. vol gas. En vol gas. Nou ja, goed. Ja, zeg maar. Nou, ja. begin van de parchefans. Ja. Maar, uh, maar uh, hoe dan ook, he, dat geeft aan hoe belangrijk dat koor geacht werd. Hoe diep en groot... Hoe, uh, hoe vol en rijk, hoe prachtig. En Goldhill laat zien dat dat concept van dat koer... Uh, dat aan die opvatting ten grondslag is, en dat we uh, uh, geërfd hebben. Hm? En Als je nu naar een tragedie gaat, dan denk je... wat moet ik met het koer? Hè? Want dat is altijd een beetje raar. Want je hebt nu eenmaal geen vaking aanstukken. Maar dat het concept dus gevormd is in de 19e eeuw... en dat dat helemaal niet rijmt met de praktijk van, van, uh, uh, van die tragedies die we hebben. We hebben er natuurlijk maar heel weinig over. Goed, even terug naar dit boek, hè, hoe de die antieke wereld, uh, hoe de oudheid ons heeft uh, gevormd. Uh, u noemde net al, hè, opvattingen over het lichaam, hè, die komen daar vandaan. Maar uh, bijvoorbeeld ook over uh, politiek. Ja, nou ja kijk, uh, um, Goldhill doet één ding uh, uh, een beetje, uh, uh, hij doet het heel slim natuurlijk, maar uh, een beetje slinks ook wel... Um, een van de grote problemen bij het bestuderen van de invloed van de oudheid is continuïteit. He, dat, dat, dat, het grote probleem is namelijk dat heel veel verschijnselen, die wij uh, um, voor geheel vanzelfsprekend houden, zoals de democratie, um, dat die uh, weliswaar een Parallel vinden in, uh, in de oudheid, in Athene, waar die democratie heel... Is uitgevonden? Uitgevonden en vooral is uitgewerkt. Uh -huh. uh, uh, weliswaar een parallel vinden, maar uh, dat uh, de, de tijd die er tussen uh, de, het ontstaan van onze westerse democratieën... en uh, het functioneren van democratie in de oudheid ligt, ja, dat dat bijna, bijna 2000 jaar is. En uh, in die tussentijd wordt die oudheid voor alle mogelijke dingen gebruikt. En iedereen is er dag en nacht mee bezig, maar democratie? Nee, nou, maar. Dus de vraag is dan, wanneer democratie bij ons wordt uitgevonden... of, uh, of dat nu uh, een erfenis van de ja. oudheid is... of eigenlijk een zelfstandige uitvinding... waarbij de oudheid als een legitimering wordt gebruikt. En wanneer... waarom doet dat dat Ehm... Nou, dat doet er natuurlijk in, in dit, dit soort discussies in zoverre toe... dat uh, op het moment dat wij dat geërfd hebben van de oudheid... of het gaat er daar op een hele intelligente en leuke mm -hmm. manier mee om... dan is het eigenlijk, hè, wanneer je een erfenis krijgt... dan heb je dus een zekere verplichting tegen je erfgenaam van... Uh, uh, uh, Vier tijd, zullen we zeggen. Je gaat je aan niet. Je gaat hem niet onderscheiden. Al, hè? Bedoel, nee, ja, dan, dan, dan eer je zijn herinnering. Kortom, dan zet je wanneer je iets doorkrijgt. Ons woord traditie komt van het Latijnse traderen. En dat betekent doorgeven. Hè, wanneer je dus die oudheid als een traditie ziet. dan zie je het eigenlijk als iets dat. Steeds hetzelfde blijft, democratie bijvoorbeeld, en dat maar doorgegeven, doorgegeven en uiteindelijk bij ons. En dan moeten wij natuurlijk zeggen: van wij hebben dat van die mensen gekregen en we moeten lief voor ze zijn. Uh, wanneer het eigenlijk alleen maar iets is dat we zelf hebben uitgevonden en vervolgens terugprojecteren, ja. omdat je er daarmee meer prestige aan kan geven, want dat is natuurlijk altijd gebeurd met, uh, met de oudheid. Je gebruikt het om er zelf beter van te worden, want de oudheid sinds de Renaissance, maar eigenlijk ook al in de middeleeuwen, uh, is is telkens een referentiepunt. Uh, als je, da, dan, dan werkt het dus eigenlijk anders. Dan speel je een beetje vals. Hè? Dus, uh, um, en dat continuïteitsprobleem... hoewel het eigenlijk als een rode draad... door het boek heen loopt... dat, uh, um, dat confronteert hij niet direct. En dat komt waarschijnlijk ook... omdat je anders een boek krijg, zou krijgen... als hij dat wel zou hebben gedaan... een boek zou krijgen... dat een, een theoretische auseinanderzetting is... over ja, hoe dit soort studies van... Maar het is kennelijk wel een wetenschappelijk interessante discussie. Het is een, absoluut een, een wetenschappelijk... en daar is en hij daar ook in en, da en daar maken mensen zich dus kennelijk ook boos over. Uh, jawel, jawel. Ja. Jona Lendering in Nederland maakt zich boos over, <laughs> ja, bijvoorbeeld. Ja. Maar uh, he, die maakt zich boos over dat mensen... Uh, uh, altijd klakkeloos uitgaan van die continuïteit. Um, wat, wat Goldher heel goed laat zien, en ik, ik vind dit echt een briljant boek. Ik geef heel veel college over deze materie, over recepties, zoals ze dat dan noemen. Hè, tradities ontvangst, doorgeven, ja. recepties in ontvangst nemen. Hoe neem je nou die ouders in ontvangst? En uh, ik weet dus hoe moeilijk het is om zulke stof over te brengen, uh, ook inhoudelijk. Uh, en ik vind dat hij dat ontzettend goed doet. Wat, ga, wat gaat u uh, vragen aan zijn maandagavond? Uh, ja, dat is een goede vraag. Ga, uh, de inzet van zijn boek is... Heeft u het makkelijk kunnen vinden? Uh, <laughs> ja. Nee, de inzet van het boek is een vraag uit een passage uh, uit Cicero. Hoewel het boek... Heel erg georiënteerd is op Grieken Griekenland. Of, ja. dan, uh, uh, begint hij met Cicero. Uh, die ergens zegt. Als je je verleden niet kent. Blijf je altijd een kind. Ja. En uh, dat is een aardige uitspraak. Uh, vervolgens zegt Cicero. Dat citeert hij niet. Drie regels later. En als je je verleden niet kent. Als je je verleden wel kent. Kan je altijd veel meer indruk maken op je toehoorders. Dus daar <lacht> komt hij precies met dat argument. Dat laat hij weg. Maar. Oké, okay, dus de centrale vraag van het boek is... Uh, oké, okay, waar kom je vandaan? Waar kom je, en het is een, een, een beschaafde en volwassen maatschappij... stelt zich die vraag. En hij stelt zich in dat boek die vraag. En dan ga ik hem vragen, waar kom jij vandaan? Ja. Dat is eigenlijk wat ik... Uh, goed, op. en waar is dat interview voor iedereen? In uh, toch... Spuij 25. Oh, oké, okay. dus goed. Hartelijk, uh, hartelijk dank. Uh, ja. Een interessant boek dus. En nou ja, er zijn, we hebben het gehad over het lichaam, maar het gaat ook over religie... amusement, democratie, homoseksualiteit, allerlei Boy. mogelijke... Uh, ja, van alles komt langs. Goed, Liefde, Seks en Tragedie dus. Hoe de oudheid ons heeft gevormd. Een uitgave van Nieuw Amsterdam, geschreven door de Britse hoogleraar uh, Simon Goldhill. Meer informatie over dit boek via nieuwshop.nl. David Reijzer, dank je wel. Ingrid. U hoorde er net al. Oh, ja, ja, precies. Een heel andere schrijf natuurlijk. Toni Morrison. De afro-Amerikaanse schrijver uit Ohio. Die in 1993 de Nobelprijs voor Literatuur kreeg. En zo beduust was. Dat ze gewoon echt jaren niet in kon schrijven. De mensen werd helemaal gek van al die aandacht. Haar oeuvre is natuurlijk helemaal ingebed... in die sociaal-maatschappelijke problematiek... van zwarte in Amerika. Emancipatie en vrijheidsstrijd. Uh, hè, ze is 81. Uh, en haar nieuwste roman... Thuis, Home, net vertaald, is een, is een heel hoopgevend boek. Want ja, het is toch vaak. Het gebeuren nare dingen in die boeken van haar. Maar dit boek is eigenlijk uh, verteld over genezing. Over de mogelijkheid van mensen om in harmonie verder te leven. Ook al heb je, ben je gewond geraakt, innerlijk gewond geraakt. Bijvoorbeeld door de oorlog of door de jeugd. Het is een verhaal. Uh, en dat vind ik, het, is, het is dus helemaal geen dik boek, maar het vertelt zo vreselijk veel. Het is het verhaal van een broer en een zus... die bij een, een oom en tante opgroeien... De ouders kunnen niet voor die kinderen zorgen... in die verstikkende omgeving van Georgia, racistische omgeving, jaren 50... En uh, Frank uh, Money die vlucht de oorlog in naar Korea, uh, vecht hij. En zijn zuster Kay die werpt zich in de armen van een gladjakker die hem meeneemt naar Atlanta. En uh, de aanleiding eigenlijk uh, voor het hele verhaal: dat is een, een klein briefje. Want Frank zit in een psychiatrische inrichting, die is terechtgekomen. En uh, de aanleiding is een anoniem briefje. Je moet nu komen, want anders sterft je zuster. Nou, dat is een hele oude. Literaire methode. Je, je gaat dus je held op reis sturen. Hè? Homerus deed het al 200 jaar, 2000 jaar geleden. Hé, je stuurt hem op reis met een boodschap, met een opdracht. En uiteindelijk moet daar een loutering plaatsvinden. En die odyssee van hem, dat, is, dat wordt magistraal verteld door Morrison. Omdat, wat ik net zei, Morrison bespeelt haar pen... net zoals een jazzmuzikus zijn... Uh, instrument, zij kan dus heel mooi van de eerste naar de derde persoon glijden. Flashbacks. He, je, je, je leest die geschiedenissen van Frank en Kay. We zitten in zijn hoofd. De jongen is totaal getraumatiseerd. Dus hij heeft nachtmerrieachtige achtige herinneringen. is ook zwaar aan de drank. Agressief, daarom is hij ook in die psychiatrische inrichting terechtgekomen. En dan het verhaal van die Kay. Maar uh, er zijn allemaal stemmen. Laat ze horen en ook een tegenstem. Want ja, jij hebt natuurlijk ook die tegenstem. Dus tussen de vrij korte hoofdstukken, waarin ze die hele geschiedenis vertelt. zitten cursieve gedeelten. Dat zijn brieven van Frank. En die spreken weer tegen. wat de schrijfster, de verteller van het verhaal. ons vertelt. Nou, en dat, is, zij, dat vind ik dus altijd zo magistraal aan haar. Is het. ze is heel compact, hè? heel compact. Maar dus een tegenstem, uh, de stiefmoeder komt op een gegeven moment aan het woord... waar je al een heel beeld van hebt gekregen door de verhalen over die kinderen. Maar je begrijpt dan ineens wat die vrouw aan het doen is. Dus iedereen hè, vlecht ze en dat... Het is één vlechtwerk en dan zo dun. Het boek is nog geen, uh, nog geen uh, denk ik, nou, 150 bladzijden is het net. Geweldig. Toni Morrison, Home, Thuis. En dan uh, ja, iemand die veel meer woorden nodig heeft. De Deense schrijver Jens Christian Grundaal. He, vooral ge, altijd heel erg geïnteresseerd in de reactie van mensen op verschuivingen in hun leven, mm. scheidingen, overspel. He, het, mooie schrijver. Ja, heel mooi. He. Het is echt de schrijver van fijnzinnige psychologische verhalen over gewone mensen: de keuzes die ze maken, de valkuilen. En ik denk dat uh, een van de redenen dat die boeken zo populair zijn naartoe komt: dat hij heel mooi schrijft, mooie zinnen maakt, uh, stilistisch heel elegant. Uh, de, bij hem nooit die ruwheid bijvoorbeeld van Morrison. Nee, heeft hij helemaal niet. Maar het is ook, er zit ook heel veel troost in die boeken. Het zijn heel, heel troostende boeken. Nou, in dit geval heeft uh, Gründal voor zijn nieuwe roman... Voordat we afscheid nemen... zich ingeleefd in een adoptiekind. Uh, een Indiaanse jonge vrouw. Grootgebracht in Denemarken, ergens in de provincie. Dus haar buitenstaanderschap staat buiten kijf. En het verhaal begint op het moment dat zij... Uh, verhouding heeft van de fotograaf al zeven jaar veel oudere man, ook een buitenstaande fotograaf, altijd op reis, man die dus duidelijk niet zijn verleden wil kennen, wegloopt voor zijn verleden, Kreeg een verhouding met zijn kinderen, huwelijk mislukt, wil die allemaal niet over praten, en uh, uh, dat die hele liefde, dat begint eigenlijk uh, in Athene, spreekt hij met haar af. En dan maakt hij een einde eraan op de Acropolis. Dus we zitten toch weer in de oudheid. Oh. Ja. En, uh, nou ja, en hoe zij daar dan mee omgaat. Met iemand die gewoon maar eventjes zo de boel aan de kant zet. Uh, uh, en, uh, en, en, en hoe zij dat doet. Zij is heel rustig, contemplatief iemand. En reist naar Indië om te kijken of ze daar haar verbondenheid voelt. Maar... Die is ja, die, die vervreemding die ze heeft, uh, uh, dat die blijft eigenlijk. Maar wat vooral het verhaal moeten, de moeten luisteren, dat ja. is maar zelf uh, lezen. Ja. Maar wat de kracht van zijn schrijverschap is, ook weer in dit boek, zijn toch uh, de hele precieze beschrijvingen van de overwegingen, de stemmingen, de gevoelens van die personages. En dan die mooie... Weemoedige stijl. Uh, Jens Christian Grunda, mm. voordat we afscheid nemen. En dan naar een heel ander boek. Uh, David Grossman is de schrijver, uh, Israëlische schrijver. Uh, een vrouw op de vlucht voor een bericht. Ik weet niet of dat boek hier in de tijd besproken is. Uh, 2006 volgens mij uitgekomen. Enorme dikke pil. 700 bladzijden die ze afspeelt in... Uh, Israël, het hedendaagse Israël. Gaat over een vrouw die probeert te vluchten voor het geweld, en uiteindelijk uh, erachter komt: in Israël kan dat niet. Het is, ik woon nou eenmaal in een land dat totaal door geweld wordt bepaald. En uh, waar ze ook loopt. Ze ziet gedenktekens van jongeren die in orde gesneuveld zijn. En hij is bezig met die roman. En het bericht komt dat zijn 20-jarige zoon, hun 20-jarige zoon Uri... door een zo'n anti tankraket in Zuid-Libanon is getroffen. Nou, dat is natuurlijk vreselijk. Hij heeft daar nu een boek over geschreven, Uit de Tijd Vallen. En hij noemt het een verhaal in stemmen... En het is, uh, je moet als lezer, je moet geen man verwachten. Het is, uh, het is, uh, het einde, eigenlijk is het enige verhaal-element is dat een vader die staat op een avond op van de keukentafel. en die zegt: Ik word hier gek van, van het stille rouw, ik moet iets doen, ik moet iets ondernemen. Waar ga je naartoe, zegt zijn vrouw. Dan zegt hij: Ik wil naar de plek waar het is gebeurd. Ik wil hem nog één keer toezwaaien. Dus als een orfhuis wil hij afdalen naar de onderwereld. En uh, hij gaat dus rondjes lopen, spiralen. Uh, net zoals uh, spiralen in de tijd. Dus elk spiraal beleeft hij eigenlijk die rouw. Die rondjes worden steeds groter. Hij gaat om de heuvels lopen, hij gaat om de stad lopen. En hij roept het moment op waarop ze het voor het eerst horen. En eigenlijk komen er dan komen de rouwenden die zich, met hem, die, die zich bij hem voegen. Mensen die natuurlijk ook... Uh, kinderen hebben verloren. Een schoenmaker, een vroedvrouw. Uh, uh, allerlei mensen die zich... Uh, dus de lotsbestemming, de, of de lotsverbondenheid... betroost. He, wij zijn niet de enigen. En, uh, en er loopt ook een centaur bij... als half schrijftafel, half schrijven... die zegt... ja, schrijven is de enige manier om iets te begrijpen. Maar kan je het verlies van een kind begrijpen waarom sluit die wond nooit? En hij smeekt dan eigenlijk... hij roept allerlei herinneringen op... de geur van zijn kinderbedje, de geur als hij uit de douche kwam... de geur van het zweet als hij buiten had gespeeld... kan ik die herinneringen oproepen zonder die pijn te voelen. En uh, daar geef, dus iedereen geeft daar dus commentaar op. Dus het is... Uh, hij heeft heel, een heel poëtische taal... ik zal even een heel klein stukje als daar tijd voor is... dat ik even voorlezen om een idee te geven hoe hij dat doet. Um, de lopende man. Ik ben niet alleen... Met hem ben ik niet in mijn eentje. Alleen met hem ben ik in al mijn krochten, al mijn kronkels. Hij klopt in mij, leeft met mij, is één met mij. Met hem ben ik in het onmetelijke heelal dat in mij geschapen is met zijn dood. Hij zuigt zich vol met mij en slinkt. Niet stil, hij is niet stil. Hij wiegt en weent, verlost en ketend. loutert heelt en laat niet los. Nee, laat niet los. Dat eenzame dode kind. En dan een stukje verder. Stap. Na stap, na stap loop ik. Ga ik naar jou. Een losgelaten vraag. Een open schreeuw. Mijn zoon. Kon ik jou maar één stap in beweging krijgen. Het is, het is, het is, heel, het is heel lyrisch. Hè? Hij heeft een beetje de toon... Soms van, zoals dat in de tragedies van Shakespeare... of uh, uh, gedichten van Rilke. En die worsteling. Uiteindelijk, uh, als je het even vergelijkt met Van der Heijden... bijvoorbeeld die dat boek schreef over Tony... die dus probeert een verslag te maken... van wat er gebeurde... Mm. en in de taal als ware de jongen oproept... en vasthoudt... gaat eigen Grossman verder. Want hij roept niet de jongen op. Maar hij roept het verlies. Hij gaat het verlies, het, het, het gevoel van verlies, de dood eigenlijk. Eigenlijk is het een, een, een he, ik wil die dood bestrijden. Ik wil dat verlies bestrijden. Dus dan komt hij van uit de tijd vallen. Hij is niet dood, hij is alleen maar uit de tijd gevallen. Heel mooi, David Grossman, uit de tijd vallen. Oké, okay, hartelijk dank Ingrid geh dit hoge voorst informatie om te vinden op Teletex pagina 260. En natuurlijk ook bij ons op de website ww.newshop.nl I go walk across the desert till I've been rabbit bad. I would even think about what I left behind. Nothing back there anyway, I can call my own. Go back home, leave me alone. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Ever since the riddles Burned the White House There's a bleeding wound in the heart of town I saw you drinking of an empty cup I saw you buried and I saw you dug up It's a long road, it's a long and narrow way If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday Look down, angel, from the skies Help my weary soul to rise I kissed your cheek, I dragged your plow You broke my heart, I was your friend till now It's a long road, it's a long and narrow way I can't work up to you You'll surely have to work down to me someday In the courtyard of the golden sun You stand and fight for your break and run You went and lost your lovely head For a drink of wine and a crust of bread It's a long road, it's a long and narrow way If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday We looted and we plundered on distant shores Why is my share not equal to yours?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 Blades are everywhere, and I'm breaking my skin. I'm armed to the hilt, and I'm struggling hard. You won't get out of here on the sky. It's a long road, it's a long and narrow way. If I can't work up to you, you'll surely have to work down to me someday. Om de gloednieuwe cd, Tempest van de 70-jarige Dylan, het nummer Narrow Way. En dan nu, drrr, de uitslag van de quiz. Kom maar van de trap af. Ja, de, nou wacht, ik, mensen kunnen mij van de trap zien dalen die naar de, de webcam kijken. Nee, ik zit hier. Eh, we gaan even zeggen wie uh, de Groep Pets, hè, want dat uh, was de naam van de achtergrondzaal. We moeten misschien de vraag zijn. nog even, ja precies. Nou, we hadden hier net... Uh, Hans van de Grupo Sportivo te gast. Misschien hebben uh, mensen dat niet gehoord. Uh, want die hebben een nieuwe... Uh, of mensen die hebben een oude plaat opnieuw uitgebracht. Op wit vinyl. En toen hadden we een klein prijsvraagje. Drie mensen konden die witte dubbel uh, LP uh, winnen. En ze moesten antwoord geven op de vraag hoe werden die achtergrondzangeressen genoemd. Oké. Okay, nou, uh, Mark Koen, of tenminste, zo was het e-mailadres, Hopstaken. Die wist zelfs dat ze José van Ierselen en Meike Touw heten. Dus die valt in de prijzen. En verder nog Carla van Pol en Giel Schuppers. Hartelijk gefeliciteerd. En het heeft dus geen zin meer om alsnog in te zinnen. Mogen dat even duidelijk zijn? En, te, en ik begreep dat we echt verder. dat we over strand ja. zijn. Hadden we ook niet zo eind te doen. Hartstikke maken. leuk. Nou, nou. Hartstikke goed. Goed. Het museum herbergt een van de oudste. en grootste. anatomische verzamelingen van ons land. Het gaat over het Museum Vrolijk. Het Anatomisch Museum het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam. Het museum beheert zo'n 10.000 skeletten, schedels... en anatomische preparaten op sterk water... waaronder Siamese tweelingen, cyclopen en sirenen. Tot de meest bijzondere stukken behoort de zogenaamde hoviuskast. Het is een 18e-eeuwse kabinet... gevuld met door ziekte aangetaste beenderen en schedels. Na een uitgebreide renovatie gaat het museum maandag weer open... Uh, te gast is conservator Lawrence de Rooij. En die hoopt dat er een breder publiek dan voorheen uh, uh, op bezoek komt. Klopt dat? Ja, zeker. Hoezo een breder publiek? Nou kijk, het museum was natuurlijk... Ja, het is gevestigd in het AMC. Ja. En dat maakt het al meteen een heel duidelijk medisch museum. Maar uh, ja, ik geloof dat ook uh, gewoon een breder publiek... <klaar> nou. Mensen die geïnteresseerd zijn in de bouw van het menselijk lichaam... ook mensen die naar de tentoonstellingen als Bodies gaan of Bodyworld... Uh, ook het museum wel... Uh, ja, maar je vroeken. gaat toch niet helemaal speciaal naar het AMC voor een museum? Dan had je beter dat museum hier op de in de grachtengordel kunnen overbrengen Ja, misschien. maar dat is, dat zou, ja, dan wordt het misschien wel weer te veel. en een, uh, op die manier een, een soort freakshow-achtig iets. Terwijl in het AMC maak je wel duidelijk... het is een medisch museum, het is een anatomisch museum... het is er voor het onderwijs. Maar ook anderen die geïnteresseerd zijn kunnen er naartoe. En, ja. en Zijn dat dan mensen die bijvoorbeeld een... naar het ziekenhuis gaan voor... Een polyklinische behandeling of zo? Die... Dat zou kunnen, maar ook gewoon... We hebben ook best veel mensen uh, al in het verleden gehad... met name ook internationaal... die, die geïnteresseerd zijn in, uh, in, uh, in anatomie. En uh, dat willen zien... En ja, die reizen, ja, voor, voor iemand uit Amerika... is natuurlijk een metroritje van een half uurtje... of een, drie kwartiertje, van een kwartiertje, is natuurlijk niet zo heel ver. O, of nemen moeders hun kinderen mee van... Uh, je, nou, je hebt pijn aan je knieën en kijk, zo zie je zo'n knie dat eruit. Dat kan, ja. We hebben, we hebben, ja, hebben meniscussen en dat soort dingen natuurlijk ook. En uh, dat kan ook. Ik zou vaak zeggen van ja, we hebben nu bij de ingang ook een soort... Uh, een bordje gemaakt van ja, het is misschien raadzaam als je... Uh, met kleine kinderen gaat dat het misschien niet geschikt is. Ja. Aan de andere kant, het is me vaak opgevallen dat kleine kinderen helemaal niet zo... Uh, daar heel anders naar kijken dan hun ouders. Of... Waarom zou het niet geschikt zijn? Nou, omdat we natuurlijk best veel dingen op sterk water laten zien. Wat? Wat? Uh, aangeboren afwijkingen, uh, nou, hoofden en halve hoofden van mensen. Dat soort dingen. Het is, uh, ik heb een boek mee om te laten zien wat we, wat we hebben. Ja. Hier is overigens die hoofdjeskast. Ja, ja je ziet... Je, je, er, er is heel veel te zien. En, uh, maar huis... die, het is ook af en toe best wel eng, toch? Ik kan me voorstellen. Van, van, van uh, misvormde baby's ja, op sterk zeker. water. Uh, en dat dus. is natuurlijk, er is altijd die, die combinatie van een fascinatie voor dat soort dingen. en, uh, en toch ook weer griezelen misschien. Maar dat, zou je, dat is natuurlijk niet waarop je, waarop, je, waarop je je richt. En daarom is het goed dat het heel systematisch en heel neutraal in het museum te zien is. Het oh. is natuurlijk wel mooi. Een, een oude collectie. We zouden het misschien nu op deze manier niet meer doen. We hebben nu, nee. zoals jij zei, Body Worlds. Dat is één ding, ja. He, daar, daar zie je ook geprepareerde ja. menselijke lichaam, maar op een andere manier. Precies. Is die, die verzameling, he, professor Gerard Vrolijk en zijn zoon Willem... daarom heet het ook de Vrolijke Collectie... hoe is die ooit ontstaan? Ook uit fascinatie voor ja. het menselijk lichaam? Nou, altijd een, vaak een dubbel doel natuurlijk. Aan de ene kant fascinatie voor hoe het lichaam gebouwd is. Onderzoek naar hoe eigenlijk uh, menselijke, maar ook dierlijke lichamen... Uh, ont ontstaan en hoe ze op elkaar lijken. En aan de andere kant natuurlijk ook gewoon vanwege een onderwijsdoel. Omdat ze met zo'n collectie onderwijs konden geven aan leerlingen. Want hoe oud is het? De, de vrolijke Collectie zelf die dateert tussen 1800 en 1863. Zou je bijvoorbeeld nu, want er zijn ook bijvoorbeeld Siamese tweelingen op sterk water, hè, dus feutussen, ja. zou dat nu eigenlijk nog kunnen? Nee. Dat je zoiets op sterk water nee. zit? nee. Tenminste, wij sowieso hebben onze collectie wat dat betreft ook helemaal afgesloten. Het ja. blijft een, een oude collectie. En ja, tegenwoordig doen mensen dat natuurlijk niet. Nou ja, waarom nee. niet eigenlijk? Nou ja... Laat dus ik zo ze zeggen, laten wel hun lichaam prepareren na hun dood om tentoongesteld te worden. Dat is waar. Er zijn, misschien wel, ja, er zijn natuurlijk altijd wel mensen te vinden, wellicht. Maar wij hoeven geen, geen het dan zo zeggen, wij hoeven als museum... Uh, nee, da, er geen, kom, er komt niks niet... meer bij? Nee, precies. Maar goed, jullie hebben de boel eens lekker afgestoft. Dat, dat sowieso, ja. Was dat, wat moest er gebeuren? Dan? Nou, de collectie, We zijn al best lang bezig met de collectie te restaureren. Die was best wel in verval geraakt. Dat en... betekent de restaureren nieuwe vloeistoffen erin? Of zoiets? Bijvoorbeeld, maar ook afdichtingen. Hè? Die potten die, ja, ja, ja, die gaan met vloeistof vloeistoflekt of die, die, die kan verdampen. Daar zit alcohol in of dat soort dingen. Ja. Dat verdampt en dan moet je natuurlijk dat verversen en vervangen. En, en ook het droog materiaal, skeletten die moesten ook gerestaureerd worden. En dat, dat doe je niet van de een op de andere dag. Omdat we best veel hebben, was het ook wel nodig. Ja. Ja. En ja. toen een mooi boek en nu dus het, het museum ook vernieuwen. En nieuwer en nieuwer. Ja. In, de, in hoeverre is het dan nu nieuw? Want nou, uiterlijk is het al. nieuw. Ja. En we, hebben, we, hebben veel, we laten veel meer zien. We kunnen nu ook van die vrolijke collectie, die, die oorsprong van het museum... kunnen we ook... Uh, eigenlijk een veel, veel breder uh, palet laten zien... van wat die mensen verzameld hebben. We kunnen nu veel meer die grotere skeletten... die ze hebben verzameld laten zien. Dat konden we niet, omdat we niet van die grote kasten hadden. En nu hebben we vrij grote vitrines erbij. Vertelt u eens over die Hoviuskast, want dat is iets heel bijzonders. Dat is ook een heel bijzondere kast. Die kast, die is eigenlijk dat is het leuke, dat is de enige kast... die ook in het vorige museum heel prominent al te zien was. Maar nu nog mooier. Het uh, is een kast die... Ooit behoord heeft tot het chirurgijnsgilde in Amsterdam. Vroeger had je, had je bij, binnen het medische beroepsgroep had je twee typen medici. Je had de chirurgijns, dat waren praktici, die sneden alleen maar. En die, uh, wat ze ook vaak deden om geld bij te, bij te krijgen, was dat ze uh, uh, haar knipten. Dus ze oh, waren ja? een <lacht> Ze hadden hun eigen winkeltje. En daar kon je dus voor aderlatingen terecht, voor tanden trekken, mocht je pijn hebben, maar ook als je een. Uh, een baard uh, geschoren wilde hebben. Dat was allemaal vroeger. Die, die chirurgijns die leerden dat vak van meer leermeester op leerling. Af en toe gingen ze ook, hadden ze ook een soort klassikaal les. En in Amsterdam gebeurde dat onder andere in de wagen op de Nieuwmarkt... waar, dat was de oude naam daarvan was de Snijburgt, daar werd gesneden. En dan konden ze ook uh, zien hoe het lichaam eruit zag. Dus dat was de ene groep van, van medici. De andere groep was, waren de academische geneeskundigen. Die hadden dus aan de universiteit gestudeerd. Maar die sneden eigenlijk nooit in een lichaam. Het enige wat die deden was pis kijken en, uh, en allerlei uh, monstertjes uh, analyseren. En daar, met, uh, daar pilletjes voor voorschrijven, potjes Latijn, dat soort dingen. Dat spraken ze ook allemaal, ze deden het allemaal heel, het was allemaal heel elitair. En je had dus twee hele duidelijke groepen. Nou, voor die chirurgijns was die kast op een gegeven moment uh, gebouwd, voor de leerlingen chirurgijns. Om, om daar eigenlijk van te leren hoe botten door ziekte, maar ook door ongelukken, ja, anders eruit konden gaan zien, vervormd konden raken. Dat zie je nog aan die kast. Ja, en uh, ja, mensen moeten misschien even weten hoe die eruit ziet. is een hele grote kast, eikenhout, denk ik. Ja, dat, ja, dat, zou, dat zou zomaar kunnen, ja. Een houten, uh, kast, een houten en kast, en daar staan dus allemaal uh, botten opgesteld. Ja, botjes, schedels. schedels, en um, uh, schedels ook met allerlei ziektes, syphilis, dat soort dingen. Ja. Um, maar boven die kast uh, prijkt het portret van de verzamelaar, meneer Hoviens. Ja. En uh, ook bijzonder, ja. Maar goed, dit is een kast, hier, kan je nog, hier zal je niet gauw bij flauw vallen, bij deze kast. Nee. Gebeurt het eigenlijk wel eens? Het is wel uh, is gebeurd, maar dat is altijd veel meer het gevolg geweest... van de temperatuurswisselingen en de luchtbehandeling... die niet adequaat was in het museum. En daar is nu ook iets aan gedaan? Dat is het mooie, ja. Dat is eigenlijk de, de belangrijkste aanleiding voor het vernieuwen van het museum... is dat we een nieuwe, uh, ja, nieuwe luchtbehandeling hebben kunnen krijgen. Is er iets over bekend of er ooit die mensen die daar allemaal, uh, nou ja, zeg maar bij u in het liggen... Meer een achtergrond, weinig. Nee, nee, nee maar ja. is u überhaupt ooit iets gevraagd eigenlijk? Of, Aan die mensen? Ja. Of werd ja. er gewoon na hun dood, werd gewoon een uh, huppekade. Nou, dat valt maar helemaal te zien. Kijk, het is natuurlijk een heel andere tijd, he, de ja. 18e eeuw, het begin. Nee, 19e maar daar is eeuw. niks over bewaard gebleven. Hoe daar dat is ging. weinig over. Nou, we weten dat bijvoorbeeld wel van de Anatoom Ruis, dat is een, nog een oudere anatoom die. Die inderdaad, uh, uh, toen hij een, een, voor hem een belangrijk uh, preparaat kon krijgen... dat was ook een siermese tweeling... Dat hij, die, uh, dat, hij dat, dat hij dat wel inderdaad in overleg heeft gedaan met de ouders. Die collectie staat in Sint-Petersburg. Precies. Ja, ja. Op een paar kleine delen ah. na die elders weer staan in Nederland in de musea. Wij hebben helaas geen Frederik Ruis. Het zou mooi geweest zijn, maar goed, ik vind vrolijk ook wel een mooie collectie. Dus. Oké. Okay. Goed, dus mensen kunnen daar naartoe? Ja. En uh, kan je daar zo binnenlopen of? Ja, uh, maandag nog... tot en met vrijdag is het, is het toegang. We zijn nog niet echt in de weekenden open. Dat, daar, gaan we nog wel, uh, ja. daar wil ik nog wel naartoe om eens een keer dus, uh, onderzoeken of weekendopenstelling gaat lukken. Ja. Maar ja, het ziekenhuis is natuurlijk... Een uh, goede ja. ja, dus... bezoekplek. Maar ja, ga je nou in, in, in de hal van het AMC uh, meteen grote affiches van Beenderen en uh, rechtsaf... Uh, Huppiekedee... Ja. Nee, dat, dat zullen we niet doen. Kijk, we zitten bij de faculteitsingang en op zich heeft dat zijn voordelen. dat je ook, als je dat alleen wil zien, dat je ook specifiek die kant op kan gaan. Okay, hartelijk dank. U hoort langs de Roy conservator van het Anatomisch Museum Vrolijk... dat komende maandag, dus na een uitgebreide renovatie, de deuren weer opent. Na het nieuws van 11 uur kunt u luisteren naar Kamerbreed... live vanuit de Centrale Bibliotheek in Den Haag. En er is daar een debat, weer een debat. Deze keer hebben ze VVD-lijsttrekker Mark Rutte... en SP-lijsttrekker Emiel Roemer. Tot volgende week.